Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt gedemonstreerd op verschillende vliegvelden. Het wordt te groot, het wordt te veel, we krijgen te veel herrie. Uh, het klimaat wordt aangetast, we kunnen niet zo doorgaan. Omwonenden van de vliegvelden zijn het zat en willen dat er minder wordt gevlogen. Schiphol moet krimpen, vinden ze, en kleinere vliegvelden moeten dicht, schrijft het AD. Tijdens de coronapandemie werd veel minder gevlogen. Maar nu het vliegverkeer weer aantrekt, is volgens de actievoerders het moment gekomen om in te grijpen. Twee mannen zijn afgelopen nacht in terneuzen zwaar mishandeld door een groepje mannen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee verdachten werden later opgepakt totdat omstanders ze herkenden. Waarom er gevochten is, is niet bekend. Rond deze tijd herdenkt Rotterdam het bombardement van 1940 dat op 14 mei om 27 minuten over 1 begon. De stad werd toen verwoest door de Duitsers en Nederland gaf zich over. Bijna 900 mensen kwamen bij het bombardement om het leven... en zo'n 100.000 Rotterdammers raakten hun huis kwijt. Op verschillende plekken in de stad worden ter nagedachtenis kransen gelegd. En in Toverland gaan deze zomer 12 mensen 24 uur lang in een achtbaan zitten. Dat doen ze om geld op te halen voor een stichting... om jongeren te helpen bij het herkennen van psychische problemen. Meer dan 20 waaghalsen werden gisteravond getest of ze het twee uur volhouden... ...viel voor sommigen nog best tegen. Ik, ik, ik ga stoppen. Wat zeg je nou? Stoppen. Ja. Je gaat stoppen? Ik ga stoppen. Waarom? Omdat ik hier niet meer volhoud? Mijn lichaam is op. Ook Michelle deed mee aan de test. Zij ziet het wel zitten om dit 24 uur lang te doen. Ja, geweldig. Ja, zeker. Ik, heb, ik ben de tel kwijtgeraakt na zoveel rondjes. Maar uh, het was echt uh, heel leuk. Dus die 24 uur, als dat mag dan. Uh... Mag Appeltje ijs. <laughs> Uit alle achtbaanliefhebbers worden binnenkort 12 mensen uitgekozen om 24 uur lang in de attractie te zitten. Het weer nog droog en volop zon. Het is het 17 tot 25 graden. Morgen weer zonnig en nog wat warmer. Het kan zelfs 28 graden worden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam. Tussen Naarden en Knopend MS, 6 kilometer, met 10 minuten oponthoud. Vanwege werkzaamheden zijn twee rijstroken dicht. De A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Roedervarensveen en Hoofddorp, 4 kilometer, met 10 minuten vertraging. Daar heeft een auto in brand gestaan, de rechte rijstrook is dicht. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar Door werkzaamheden bij Beverwijk, 5 kilometer, met 10 minuten vertraging. Het verkeer wordt daar omgeleid via de A22.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gehoend op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web nu Zandvoort uit Zandvoort. We leven de tijd van de leer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 Terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan iedere week met een pak met mooie platen. Allemaal oude onze platen uit de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En uh, elke week komt Kort Draaier. Komt weer met een hele doos met platen aan. En uh, daar zoeken wij een paar leuke plaatjes uit uh, die we voor u gaan draaien. Nou dan bedanken we Kort natuurlijk hartelijk voor dat hij elke week de muziek beschikbaar stelt. En als opening wordt natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davis met weetje nog wel oudje in opname tegen 8. Nou, zoals u hoort, ik uh, ben toe aan een bak koffie. Het is vandaag een bijzondere dag, speciale uitzending, want het is vandaag moederdag. Ja, dus als u kinderen heeft, uh, dan uh, waarschijnlijk, misschien, ik hoop het, dat ze bij u langskomen. En uh, hè, misschien heeft u al een ontbijtje op bed gehad, dat kan allemaal natuurlijk. Dus uh, het komen nu alleen maar uh, plaatjes speciaal voor de moeders. En uh, als de vader zich uh, een beetje. Uh, binnenkort is het vaderdag. Dus uh, misschien als het, uh, als het lukt gaan we dan ook uh, een uh, uitzending aan, uh, aan Vadersdag besteden. En voor nu, de eerste volgende plaat is van uh, Kinderen voor Kinderen. En ze zingen Moederdag. zie haar zitten, s'avonds laat, met nog wat wasgoed in haar handen. Ze heeft niet door, dat ik haar al een tijdje observeer. Al die zorg al heel mijn leven, al die liefde mij gegeven. Ik denk aan al de jaren van mijn jeugd. Mama, dank je wel voor al je zorg, al heel mijn leven. In al die jaren heb je ons verwend en een thuis gegeven. Je was er altijd, al die dagen, liefdevol en trouw. Ik wil je zeggen, mam, ik hou van jou. Dezelfde lach, dezelfde ups en downs, en soms een beetje slordig. Oh ja, ik zie steeds meer dat ik veel op je lijk. Ik heb al lang genoeg gezwegen, en wat houdt me nu nog tegen? Om te zeggen dat ik heel veel om je geef.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 Jij niet dan het beste gegeven aan die paar mensen om jou Ik wil je zeggen, mam, ik hou van jou. Ik wil je zeggen, oh mama, ik hou van jou.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 Ik muziek van Gerald Troost met de Voor Mama. Ja, het is vandaag Moederdag. Een feestdag. Die wordt gevierd ter ere van het moederschap. En de invloed die moeders hebben op de samenleving. Ja, Sommige mensen wisten dat niet. Het, is gewoon, uh, ja, het komt elk jaar terug. Dus elk jaar uh, moeten we op zondag uh, ontbijt op bed brengen. en uh, moeders verwennen. Maar Moederdag wordt meestal in uh, maart, april. En mei gevierd en dat verschilt per land. In grote delen van de wereld, waaronder hier in Nederland en België, valt moederschap altijd op de tweede zondag in mei. in het Antwerpse, Na het herstel van het Bistom Antwerpen vanaf 1962. Stilaan uitbreiden tot wat het Bistom Antwerpen is, wordt moederdag sinds 1913 gevierd op uh, 15 augustus. En onze lieve vrouw Hemelvaart, Santa Marie of Moedersdag, zo wordt dat dan genoemd. Ja, gezinnen die moederdag vieren, staat de dag in de teken van het verwennen, natuurlijk van je moeder. Ze krijgen veel. Ontbijt op bed en cadeaus, en van huishoudelijke taken wordt ze vrijgesteld. Soms hebben de jonge kinderen op school of op het kinderdagverblijf cadeaus en versjes gemaakt. En in Frankrijk wordt moederdag op de laatste zondag van mei gevierd, tenzij Pinksteren natuurlijk op die dag valt. Dan is het de eerste zondag in juni, en in Spanje wordt de El Dia de la Madre de eerste zondag in mei gevierd. En in het Verenigd Koninkrijk, oftewel Engeland, valt moederdag op uh, half. De vierde zondag van de vaste periode, dat is drie weken voor Pasen. Moederdag met natuurlijk alleen maar muziek speciaal voor moeders, want ook bij de lokale om van van Zandvoort gaan we al die moeders verwennen. Onderweg zometeen Antje Montero. maar eerst hier André van Duin. En uh, de clip, ja, die kan ik je niet laten zien, maar uh, dat deelt hij bij een bloemenstal, deelt hij allemaal bloemen uit en hij zingt erover. André van Duin met Moederdag. Moederdag. Toen ik voor het eerst naar school moest, ben je met me meegegaan. Mijn hele verdere leven stond jij altijd voor me klaar. Dus wil ik jou bedanken op die ene dag in het jaar en dat is moederdag. Bedankt, gemoeder. Ik geef je een cadeautje en ik doe er een brommetje bij.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 Zijn en oh god, ik heb je soms gehaat. Maar ja, woorden ze liggen op mijn lippen. En ik praat nu zoals jij vroeger praatte. Ik leef mijn eigen leven, ben een eigenwijze vrouw. En misschien ben als verstilde danser ...op de formele moedercultuur... ...met ceremonies van Sybelle of Rea... ...de grote moeder der goden... ...dat is in de Griekse mythologie. Deze moedercultus werd vooral in Klein-Azië... ...beoefend op de Idus van Maart... ...die ook naar de Romeinse kalender... ...op de 15e dag van maart valt. En populair gesteld vindt moederdag... ...of moedertjesdag, zo mag het ook heten... ...zijn oorsprong in het oude of antieke Griekenland. Er werd niet zozeer de gewone moeder gezet, maar moedergodinnen... waaronder natuurlijk dan Cybelle en Rea... die werden dan geëerd. En de katholieke kerk kent een lange traditie... van Vereniging van Maria, de moeder van Jezus... waardoor vieringen van Moederdag op 5 augustus... in het Antwerp, Antwerpse leiden, moet ik zeggen. Dit Verenigd Koninkrijk is uh, Mothering Sunday christelijke feestdag. te vieren op de vierde zondag in de vaste tijd die aanlopen naar Pasen natuurlijk waarbij de huidige Britse variant van Moederdag is geëvolueerd. En in 1644 was er in Engeland voor het eerst sprake van een Moederdag en toen was het nog zonder kerkelijke achtergrond. Moederdag en ook Cecilia Rombry heeft een plaatje gemaakt speciaal voor haar mama, oftewel Lieve Mama.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 Begrijp je zoveel beter nu ik zelf een moeder ben. Dit is wel. Yeah.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 so and What? <laughs> U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Normaal gesproken reis je terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En vandaag een beetje een aangepaste uitzending. Want ja, het is vandaag Moederdag. En dat betekent dat uh, ja, we eigenlijk gewoon verplicht zijn. als je nog een moeder hebt. of u uh, bent moeder. Dat, uh, dat de kinderen hun moeder eren die dag. En uh, ja, een beetje verwennen natuurlijk. Hè? Bosje bloemen, ontbijtje op bed. U hoorde zojuist Gerard Joling. Die heeft helaas zijn moeder pas geleden verloren. Hij had ook een liedje gezongen voor speciaal voor zijn moeder. Dat was Mama en Mama. Daarvoor hoorde u daarna winnaar met Ik laat je nu maar gaan. En de moderne moederdag werd in eh, het begin van de 19e eeuw in Amerika. Geïntroduceerd in 19, nee, wat zeg ik, 1870, startte rechter Julia ward Howe uit Philadelphia een grote publiekscampagne voor Moederdag. Een dag die in de teken moest staan van uh, fascisme, het door vrouwen. En de feestdag heeft in dus zijn huidige vorm vanuit de Verenigde Staten over de rest van de westerse wereld verspreid. En in Nederland begon de traditie hier, uh, begon dat uh, rond 1925, begonnen wij met Moederdag. En in 1916 kwam Moederdag op initiatief van het leger des Huils overwaaien naar Nederland. Maar uh, het werd een echte traditie vanaf 1925. 25. En uh, aangezien het in 2016, of 1916, hoe kom ik nou op 2000... maar in 1916 sloeg het op een of andere manier nog niet echt aan uh, in Nederland. Uh, ja, de vrouw werd het toen uh, vroeger eigenlijk altijd gezien als... Uh, ja, voor de kinderen en voor het huishouden. De man die werkt, dus uh, hè... Ja, uiteindelijk gelukkig voor de moeders. En uh, ja, hebben we natuurlijk gewoon Moederdag. En dat betekent vandaag alleen maar plaatjes over moeders, voormoeders. En zo ook Frans Bouw. Die zingt de liedje: Woonwagen Mama. We het hier op de lokale omroep CFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort. Je droogde me tranen en leerde me lopen. Je gaf me jouw liefde.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 Wat me lief is, waar ik voor heen lief. 2019. Daarvoor nou, hoor u Fransie Bauer met Woonwagen Mama. Ja, voor als u denkt van, uh, ja, moederdag vindt toch een van de leukste dagen. Tot uh... zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 twee...